Ik zei het u al, ongeveer 50.000 jaar geleden begint Homo sapiens met zijn, met zijn creatieve activiteiten. En, en het is wel duidelijk dat ze Homo sapiens, misschien ook wel, wel daarvoor, maar dan hebben we er dus geen bewijsmateriaal voor. Maar dat Homo sapiens altijd zo'n beetje, u zou ze, als er eentje binnen zou komen, he, van, van die Oost-Afrikaanse savannen, zou die wel even verbaasd om zich heen kijken... Dat denk ik wel. Hannibal Rising en zo, dat zou hij wel raar vinden. Maar hij zou zich waarschijnlijk vrij makkelijk kunnen, kunnen aanpassen. In de zin dat hij... Wat, wat is Homo sapiens? Homo sapiens is een verhalenverteller, een, een muziekproducent. Een, een, een, hij heeft het altijd dolletjes gevonden om tekeningetjes te maken, om... om nou ja, dat, dat hele complex van, van creativiteit is er klaarblijkelijk altijd geweest. Want vanaf de... Nou ja, vanaf ongeveer 50.000 jaar geleden hebben we allerlei... Homo sapiens was een versierer. He, de Neandertalers hadden wel allerlei spullen, maar die versierden ze niet. Daar zagen ze het nut niet van in. He. Ja, je ziet dat er misschien toch nog bij sommige mensen... wel nog wat klein beetje genetisch materiaal van de Neandertalen doorheen loopt, maar... Daar wil ik nou niet te veel aandacht aan besteden. Homo sapiens is een versierder. Zodra hij een pijl heeft of een speer of een schild of wat het ook maar is. Dan gaat hij er dus tekeningetjes op maken. Geometrische patronen, kerfjes van alles en nog wat. Er is nauwelijks materiaal gevonden van homo sapiens. Wat niet, op een of andere manier. Nou ja, dat wel lollig uitziet eigenlijk. Al zou u natuurlijk kunnen zeggen ja... Dat is maar ook een cirkelredenering. Hè? Want jij, jij bent er ook zo een, dus jij vindt het allemaal wel leuk. Hè? Terwijl die enorm leuke dansjes van het stekelbaasje, daar vind je niks aan. Hè? Ja, hoe komt dat dan dat je geen stekelbaasje bent? Terwijl ik dat toch zou ontkennen. Want ik eh, kijk naar die BBC-serie, die dieren doen ook allerlei enorm amusante dingen. Maar op een wat andere, dat, daar zit toch een veel meer instinctmatig gedrag in dan er bij ons in al die... Eh, Versieringen en toestanden zitten. Goed, Homo sapiens ontstaat dus op die Oost-Afrikaanse savanne. Dat, dat savanneleven was harder dan het leven in het oerwoud. He, dus de, de bonobo's en de chimpansees en, en Bokito dus ook, die zijn in het oerwoud gebleven. En dat is op de lange termijn geen verstandige strategie gebleken. He. Het is niet uitgesloten dat wij in de goedheid van ons Homo sapiens hart. ...de andere primaten in leven houden in de komende eeuwen... ...maar dan moet u zich dat toch voorstellen in dierentuinen. De kans dat ze in het wild zullen overleven in de komende eeuw is, is gelijk aan nul. En dat betekent natuurlijk dat hun overlevingsstrategie... ...uiteindelijk niet een verstandige is geweest. Waarmee ik overigens geen enkele claim doe ten aanzien van onze overlevingsstrategie. Want ja, de omstandigheden kunnen plotseling veranderen... ...en dan kan blijken dat de onze misschien ook niet zo bijzonder verstandig is geweest... maar daar kan ik nu op dit moment eh, niets over zeggen. Eh, wij lijken in sommige opzichten ook, denk ik wel eens bij mijzelf, meer op bavianen dan op chimpansees. Nou kunnen chimpansees vrij onaangenaam zijn, ook tussen verschillende groepen en zo. Maar die gorillas, dat zijn eigenlijk betrekkelijk goedaardige lobbesen. Ja, bavianen vertonen die, die, die groepsgewijze georganiseerde agressie eh, die, die ...denk ik karakteristieker is geweest voor die kleine uh, uh, jachtgemeenschappen van homo sapiens... ...dan dat oerwoudgedrag van die, uh, van die andere primaten. Ik zwijg nog maar, maar van de orang-oetang, wat helemaal een, een, ja, een door en door sympathiek... ...maar wat traag opererend dier is, wat het uh, denk ik ook niet gaat redden. Uh, het interessante is dat hij, uh, heel anders dan de Baviano, hoewel ik dat helemaal niet zeker weet nu ik het ga zeggen... Uh, dat de mens Afrika verlaten heeft, dat we zeggen, hé, hey, mensen zijn in Afrika gebleven. Je kunt ook zien dat we daar zijn ontstaan, want de grootste genetische verschillen tussen mensen, die doen zich allemaal in Afrika voor, He, dus er is een betrekkelijk kleine groep vertrokken in andere richtingen, die hebben in een relatief hoog tempo eigenlijk de hele uh, aardbol, met uitzondering natuurlijk van Antarctica, weten te koloniseren. Uh, dat had uh, diverse voordelen, met name in de wat minder warme gebieden, want wij raakten allerlei tropische parasieten kwijt. Uh, er was uh, jacht, uh, wild uh, bij de vleet uh, was er. Uh, na ongeveer, ongeveer 40.000 jaar geleden bereikte Homo sapiens uh, Australië, Nieuw-Guinea, Australië en ook Tasmanië. Zo'n uh, 12.000, 13.000 jaar geleden. ...bereikte homo sapiens via de Beringstraat Noord en Zuid-Amerika... ...dus toen hadden we zo'n beetje de hele wereld hadden we bevolkt... ...zij het natuurlijk in beduidend kleinere aantallen dan nu het geval is. De explosie van homo sapiens is trouwens een zeer recent verschijnsel... ...als u zich realiseert dat de hele wereldbevolking aan mensen in 1900... ...aanzienlijk minder dan 2 miljard was en dat het er nu over de 6 miljard zijn... ...dat wat we ook doen... We groeien nog door tot ongeveer 11 miljard, als zal ik daar gelukkig niet bij zijn. En daarna zal het waarschijnlijk gaan dalen, maar dat moeten we nog maar even afwachten. Trend, demografische trends kunnen alle kanten op, in principe op elk denkbaar moment.